Het is zes uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Er komt een betere juridische bescherming... voor getrouwde homo's in de Verenigde Staten. Ze krijgen dezelfde rechten als hetero's die getrouwd zijn. De regering maakt het vandaag bekend, zegt Amerikaanse media. Vanaf komende week al moet de betere bescherming een feit zijn... ook in staten die het homohuwelijk niet erkennen. Iran laat de Amerikaanse spierballen zien. Het land heeft oorlogsschepen richting de Amerikaanse wateren gestuurd... zegt het Iraanse staatspersbureau. Het zou een reactie zijn op de Amerikaanse aanwezigheid in de Persische Golf. Er zouden meerdere Iraanse schepen onderweg zijn. Hoeveel precies, wordt niet gezegd. Een 13 jongen heeft de fatale brand van woensdag in Hamburg aangestoken. Hij is door getuigen aangewezen en heeft bekend... De jongen zit bij de vrijwillige jeugdbrand weer in de Duitse stad. De brand kostte aan drie asielzoekers het leven. Een jonge moeder en haar twee zoontjes. De dader zou geen racistisch motief hebben. De drukstrijd in Guatemala heeft weer enkele levens gekost. Twintig mannen van de lokale bende bestormden een huis in de jungle... en brachten daar negen mensen om. Onder de slachtoffers zijn een baby en een jong meisje. In de jungle in het midden-Amerikaanse land... voeren lokale benders een harde drugsoorlog... Daarbij zijn al veel mensen omgekomen. De Belgische zanger Stromae heeft acht Music Industry Awards gewonnen. De belangrijkste Vlaamse muziekprijzen. Hij won alle categorieën waarin hij was genomineerd. Onder meer beste album en hit van het jaar. Stromae scoorde in 2010 een hit met Allo Rondance en daarna nog met onder meer Formidable. Het weer nog bewolkt en regen, ook later op de dag langs de kust kan het nog stormachtig zijn. Vanmiddag minder wind en af en toe zon bij 6 tot 8 graden. Dit was het NOS journaal. 1 2 3 4 5 6 7 8 De innovatieve achttrapsautomaat maakt BMW nog meer BMW.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 Angela Groothuizen op muzikale ontdekkingstocht. Olita Adams is gek op Nederland. Rocco Granata ziet zijn leven verfilmd. En was Hans-Jan Maat van de Centrumpartij zijn tijd vooruit. Theatermaakster Marjolein van Heemstra geeft het antwoord. In Kunsthof TV. 10 over 6 bij de NTR op Nederland 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ja, ook de BMW 116d, 118d en 120d nu standaard met 8 trapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1. Start. it Kees Dorrestein. Goedemorgen, drie minuten over zes. Tijd om op te staan met Start, dus het programma dat gemaakt wordt... door de talenten van BNN University. En dat is dan de radioopleiding van BNN. Met straks een crowdfund project om kippenvel van te krijgen. En ik bel ook even met Richard Kraajczek... omdat morgen het grootste tennistoernooi van het land begint. Maar eerst... Even trouwen, want de afgelopen week is een wedding chapel geopend in Amsterdam. En daar kunnen stelletjes trouwen voor één dag. Dat is dan niet voor de wet, maar het is uh, om een keer een soort van prachtige ceremonie mee te maken. Judith besloot haar mooiste dag met ons te delen. Je ene oog is blauw, de andere donkergroen. Alleen al hierom zou ik het met je doen. Met jouw blonde en wilde haar krijg je het telkens weer voor elkaar. Wanneer ik je zie, hoor of ruik de vlinders in mijn buik. Ik wil je knuffelen en strelen en kussen. Niemand kan die vurigheid blussen. Ik wil voor altijd bij jou zijn, lieve Judith. Het is bij jou zo fijn. Lieve Judith, wil je met me trouwen? Trouwen met je ego. Trouwen met je hond kan trouwens ook. Of trouwen met je, met je kind. Het kan allemaal in Amsterdam en ik ga vandaag trouwen met mijn ego. Want ik, ik bedoel, ik ben fantastisch. Die wil nog niet met mij trouwen. Dus dat ga ik doen. Het moment is daar. Ik sta op een rode loper. Ik heb een... Een prachtige witte jurk aan. En eh, als klein meisje heb ik hier nooit van gedroomd. Want ik was niet iemand die altijd een jurk aan wilde. Ik heb een boeketje in mijn hand en een sluier op mijn hoofd. Volgens mij ben ik eh, een hele mooie bruid. Als ik mijn ego mag geloven, ben ik een fantastische bruid. Nou, Ego, hartelijk welkom. En jij mooie stralende bruid. Ook van harte welkom. Je ziet er prachtig uit. En ik wil jullie vragen om lekker dicht tegen elkaar aan te gaan staan. Jezelf je te knuffelen. Even, jezelf de flink te omhelzen en er even lekker bij te pakken. En elkaar diep in de ogen te kijken. Lieve bruid. Wil jij jouw ego trouw beloven? Wat is daarop jouw antwoord? Ja, dat wil ik. Lieve ego, jij aan jou ook de, de serieuze taak om je wel of niet te verbinden. Wil jij deze prachtige stralende droombruid tot morgenochtend als ja, wettelijke onechtgenoten? Wat is daarop jouw antwoord? Ja, dat zou ik heel graag willen. Met deze ring. Met deze ring. Lekker ding. Lekker ding. Word ik jouw vrouw? Word ik jouw vrouw? En beloof ik jou. En beloof ik jou eeuwige trouw? Eeuwige trouw. In elk geval tot morgenochtend. In elk geval tot morgenochtend. Schuif hem maar. Kijk, ring om mijn vinger. Prachtig. Um, ja, nu, nu, nu kunnen we de huwelijksnacht tegemoet gaan en een groot feest, toch? Je mag zoenen. Jona. Ik sta hier nog in mijn jurk, net getrouwd. Waarom vind je dat, uh, dat er zoiets zo moet komen? Want, uh, want wat is nou zo belangrijk dat je maar één dag of één nacht eigenlijk hebt met elkaar? Nou, er is heel veel vraag naar. Mensen zijn tegenwoordig toch uh, niet zo snel geneigd om echt voor live voor elkaar te kiezen. Uh, in ieder geval is het heel eng om nu... Je wettelijk vastleggen om dat een heel leven lang te doen. En scheiden is ook niet zo onromantisch. Wat ik me dan wel afvraag, is het dan niet zo dat je een beetje het echte trouwen... Uh, ik bedoel, het moet eigenlijk de belangrijkste dag van je leven zijn, het trouwen. Dat je er echt een mooi feest van maakt. En uh, dat moet je dan hierna nog zelf doen natuurlijk. En het is niet zo dat we het huwelijk te kakken zetten. Want uh, we, we zeggen niet dat het een, een huwelijk is. Het is alleen een romantische ceremonie. En uh, ondanks dat is het nog steeds enorm belangrijk voor mensen... Nou ja, ik ben eigenlijk wel ontzettend blij. Ik heb nog, nu nog 23,5 uur om van mezelf te genieten. Dus ga ik zo meteen even een biertje met mezelf drinken. Vanavond een feestje organiseren. En daarna de huwelijksnacht. Wat heerlijk deze oplossing. Ah, en um, Judith was een hele mooie bruid. Ik heb de bruidsjurk gezien. En ik twitter hem even op. En kan je me volgen en kan je de foto zien. Charlotte uit 2011 komt dit nummer. En uh, op de Amerikaanse uitreiking van de Grammy Award heeft haar manager even wat ruzie zitten trappen. Dat, uh, dat vond ze zo uh, ja, kut eigenlijk dat ze heeft gezegd: weet je wat, uh, pak je biezen maar, ik ontsla je. Want zo'n manager heb ik niet nodig. Nou, dan weet je het, uh, word je de manager van Sarah Bareilles. <laughs> ja, als je het wordt, dan uh, geen stennis uh, schoppen op grote muziekuitreikingen van uh, de grote Start, start. start. Kees Dorenstein. Elke week in starten belicht ik een vet project. Dat is een project om geld op te halen voor een creatief idee of product... die daarmee op de markt gezet kan worden. Bij mij in de studio, Maurits Groen. Hij is de initiatiefnemer van het project Kipster. Maurits, leuk dat je er bent. Goedemorgen. Een grappige naam dat vast iets met kippen te maken heeft, denk ik. Ja, absoluut. We wilden een naam zoeken die een beetje origineel was... en die onmiddellijk aanduidt waar het over gaat. Kippen dus. Ja, En leg eens uit van, ja, dat het over kippen gaat, dat weten we. Maar wat houdt het project in? Uh, we willen mensen uh, aan de kippen krijgen, om het zo maar even te zeggen. We willen uh, particulieren uh, die een beetje een achtertuin hebben... vragen of ze bij ons een, een, een fatsoenlijke door ons gemaakte... Uh, kippenhok willen, willen kopen, kippen erbij. Mm -hmm. Ze kunnen kippenvoer leveren. Uh, mensen denken van, als die kip ziek wordt... Als, ik heb geen verstand van kippen... hebben we een, uh, een hulplijn waarbij mensen advies kunnen vragen... wat ze, wat ze met de kip moeten doen. Of ze inderdaad ziek zijn mm -hmm. en wat ze daarmee moeten doen. Dus we willen de drempel verlagen. D om zelf een kip te hebben... Uh... Maar daarvoor, ja, als je in een flat woont, is het wat lastiger, denk ik dan. Ja, nee, het is alleen voor mensen die, die een beetje tuin hebben. Het hoeft niet eens heel groot te zijn. Of het echt een beetje een dakterras van, van enige omvang. Een paar vierkante meter is genoeg. En dit doen jullie toch ook een beetje om... Ja, de kennis van, van de kip en het product... en waar je eten vandaan komt te vergroten. Ja, klopt. De mensen weten bijna niet meer waar hun eten vandaan komt. Zeker, zeker kinderen. Uh, eieren ja, komen uit de supermarkt. Melk zit in een pak. Ja, waar dat vandaan komt, ze weten het echt niet. Het raar is, je gaat met je kind... als je kleine kinderen hebt, zondags naar de kinderboerderij. Mm -hmm. nou, daar zie je een beetje wat uh, gescharreld, zou ik maar zeggen. En voor de rest is er geen relatie... Van, ki van kinderen met, met eten. We zullen het weer wat zichtbaarder maken. Bovendien, mensen gooien vaak uh, eten weg. Ja. Dus er is uitgerekend dat mensen per dag... ongeveer net zoveel eten weggooien uh, als kippen eten. 50 gram om precies te zijn. Ja. Daarom is het bijvoorbeeld in uh, een paar Belzige, Belgische gemeenten... Uh, door de gemeenteraad besloten... om gratis kippen aan mensen beschikbaar te stellen... Om ervoor te zorgen dat de afvaldienst minder hoeft op te halen. Oh, dat, dat, dat die kippen dan dat eten wat je weggooit, opeten. Ja, precies. Ja, als je groente schoonmaakt, hè, bloemkool, ik weet niet wat dat groene, dat groene spulvertjes wegsnijdt. Mm -hmm. Kippen eten dat graag op. Je hebt een kapje, oud brood, korrel, brokken, mm -hmm. noem maar op. Je kunt dan die kippen voeren. Dus je lost een, een afvalprobleem op. En je hebt gelijk uh, gezellig schuilende kippen in de achtertuin. En hoe ben je op het idee gekomen om dit, dit probleem van dat mensen hun voedsel niet kennen op te lossen door kippen eigenlijk te verstrekken? Nou, ik, ik woon zelf in de binnenstad van Haarlem... Um, waar ik een kippenhok in mijn achtertuin heb. Midden mm -hmm. tussen alle huizen. Zelfs een haan. Maar dat komt omdat ik aan de ene kant een, een, een, een school heb... en aan de andere kant een advocatenkantoor. Dus die hebben er <laughs> last van als die haan s'ochtends krijt. Maar yeah. ook gewoon kippen. Dus je hebt de, de, de meest kakelverse eieren die je maar kunt voorstellen. En inderdaad je, je eigen... Uh, biologische afval kun je aan, aan die kippen voeren. Joh, nou, wij dachten we moeten de proef op de zon nemen. Uh, Jos van BNN University vroeg zich dus af... hoe is het nou om een kip te hebben? Dus hij leende er een, uh, hij noemde hem Bram en uh, nam hem een dagje mee. Zo, allemaal leuk en aardig, een eigen kip in je stadstuin. Maar als je aan het werk moet, waar moet die kip dan blijven? Ik wil natuurlijk uh, mijn kipje niet alleen thuis laten... dus ik heb kip Bram meegenomen naar mijn werk... En we gaan even kijken of het een beetje te doen is, een kip op het werk. Ik laat me verrassen. Ik ben nu binnen op de redactie van BNN. En Bram de kip zit hier in de doos. En we gaan even kijken of het werkt, een kip op de redactievloer. We gaan hem er nu uithalen. Nou Bram, doe maar. Bram zit aardig stil op de grond. Verroert geen veer. Als hij dit blijft doen, is de conclusie dat een kip op het werk prima kan. Bram. Hoe staat het leven? Nou, ik ga even aan het werk, Bram. Ik ben gewoon lekker aan het werk. En uh, Bram maakt alleen wat lawaai. Verder is het prima te doen, een kip op het werk. Kippenman Erik Jan van Rondeel Barneveld weet alles van kippen. Erik Jan, wat is belangrijk bij het onderhouden van kippen? Het is heel belangrijk dat die kip elke dag goed eten goed uh, drinken krijgt. En goed eten versta je, je onder goed voer. Dat gecontroleerd is waar er geen ziektes in zitten. Uh, goede maïs, goede tarwe, goede soja. ...en goed water, goede huisvesting. Dat is heel belangrijk voor het dagelijkse leven van een kip. Ja, en uh, restafval van het eten van mensen... Hè? ...als je dat aan een kip zou eten, uh, geven... ...is dat goed voedsel voor een kip? Uh, nee, dat zien wij niet als goed voedsel voor een kip. En restafval, dat is afval. En dat is niet gecontroleerd, je weet niet wat voor ziektes... ...wat voor dingen er allemaal in zitten. Dus als je afvalproducten aan een kip gaan geven... Ge ge ge ge ge dan, een kip legt elke dag een ei. Dus dat afval, als er afvalstoffen in zitten... die worden meteen die dag erop verwerkt in het ei... heb je kans dat er afvalstoffen en de ziektes in het ei zitten. Allemaal wel heel leuk en aardig dat kippen restafval van ons gaan eten. Maar dan moeten we wel even de proef op de som nemen natuurlijk. Oh, Bram heeft honger hoor ik. We gaan Bram wat oud brood voeren. Bram, waar ben je? Kijk, hier. Kom eens Bram. Nou, Bram heeft geen honger, hij eet geen broodkorrels. Erik-Jan, wat vind jij van het project Kipster? Ja, het idee is op zich heel leuk, hartstikke een mooi idee. Alleen het is heel belangrijk als je die eieren eet... en dat die kippen uh, veilig voedsel krijgen. Dat voedsel wat gecontroleerd is, wat goed is. En waar geen uh, uh, ziektes in kunnen zitten... waardoor die beesten ziek kunnen worden. En daardoor ook de mens ziek kan worden die, die verkeerde eieren eet. Ik ben klaar met werken en een kip op het werk lijkt me niet heel handig. Uh, die springt op je bureau, uh, die scheidt een heleboel onder. Uh, tapijt gaat stinken naar scheid. De hele redactie bij ons uh, van BNN <laughs> die stonk naar poep. Conclusie, een kip op het werk, nee. Een kip in de tuin, ja. Nou, mooi, en dan noem je een kip, dat toch vaak een vrouwtje is, noem je dan Bram. Dat, dat vind ik dan weer grappig, maar he, dat, dat kan gewoon. Die kippenboer, die zei net wel iets interessants. Hij zei dat je etenresten dan juist etensresten niet aan de kip moet geven. En ik hoorde net van jou dat dat wel kan. Uh, ja. ja, dat kan uitstekend. Ik, ik doe dat zelf ook. Daarnaast uh, heb je overigens uh, keurig bijvoer. Wat ik net al zei. Mm -hmm. Dat kunnen we ook leveren. Ik kan me heel goed voorstellen dat iemand die 30.000 kippen in een kiphoog heeft... en allerlei gecertificeerde eisen moet voldoen... Mm -hmm. dat hij geen, geen enkel risico wil nemen. Want ja, waar haal je voor 30.000 kippen restafval vandaan? Ja. Dus dat vind ik heel begrijpelijk. Maar als je gewoon kippen in je achtertuin hebt, kan dat prima. En hoeveel kippen heb jij? Want je zegt net, ik heb kippen. Ik heb er drie nu. Maar er komen er binnenkort drie bij. Drie bij. Oh, Oké, okay. je gaat uitbreiden. En um, je zegt net, uh, ja, ik heb een haan. En nu heb ik gehoord... Dat die haan jou eigenlijk niet zo mag. Nee, die haan die, die, die is behoorlijk in competitie met mij. Als ik het hok om schoonmaken of uh, eten kom brengen, zou ik denken van nou, fijner is hij weer. Nee, die, die verdedigt zijn territorium uh, flink. Ja, en, de, de, de, hoe, Hoewel de hoe laatste dan? tijd, je wordt ook wat, een, een dagje ouder, valt het reuze mee. En dat, dus, hij, dus hij valt je echt aan als je in dat hok komt? Ja, als ik te abrupte bewegingen maak of te dicht bij hem in de buurt kom, dan. Uh, ja, dan zet uh, hij zijn vleugels nou, uit. Lekker doen. dan dat kippenhouden, dan, dan valt zo'n haanje aan. Of, of moet je vooral echt kippen hebben? En, uh... Ja, je moet, moet kippen hebben. Ik vond het leuk om een haan erbij te hebben. Mm -hmm. En uh, Ik heb begrepen van andere kippenhouders... dat de meeste hanen die vinden het allemaal best vinden. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb een, een heel pittig uh, karakter getroffen. Joh, wat, wat, wat grappig. Um, waarom denk je nou dat mensen... Want je hebt dit toch bedacht van hè? Dit, dit, moet, uh, dit moeten mensen willen... Maar denk je dat mensen dit ook echt willen? Zo'n zo ren in de, in de achtertuin en zo? Je kan die dieren ook niet zomaar alleen laten? Nou, je kunt kippen prima alleen laten. Je moet ze alleen ook als je op vakantie gaat of zo? Ja, dan geef je de boer net, net als de post uit de, uit, de, uit de bus halen of de planten water geven. Eén keer per dag eten geven is, is prima, is genoeg. Ik, okay. ik heb ze zelf al jaren, en geen enkel probleem. En wat van heb je dan ook echt van die kippen die je elke dag een eitje voor je leggen? Ja, zeker. Ja. Je hebt uh, verse eieren gewoon om, uh, voor bij het ontbijt. Mm -hmm. Maar ook voor een cake of, uh, of uh, voor andere gerechten. Salade niçoise, noem het maar op. Ja. En zitten, verse krijgen ze niet. Zitten mensen hier op te wachten? Ik, ik merk, merk uh, dat heel veel mensen het ontzettend leuk vinden. Moet moeten even wennen aan het idee. He, mensen zijn gewend om een, een kat of een hond als huisdier te hebben. Mm -hmm. uh, een kip. Uh, gezellig scharrelend in de achtertuin. Dat is even iets om, uh, om de knop om te zetten. Want dat associeer je toch met, uh, met boerderijen. En hele grote uh, stallen. Mm -hmm. Waarvan je eigenlijk meestal liever niet wil weten hoe die kippen daar gehouden worden. En Rondeel is een heel goede uitzondering overigens. Ja. Ik ben daar zelf over een, een keer geweest in, de, in die kipstal in Barneveld. Helemaal perfect. En Rondeel dat is een speciale Kippenstal, dat dan heel gunstig is voor kippen, dat ze een goede ja. leefruimte hebben. Ja, die rondeel is ontworpen eigenlijk alsof de kippen het programma van eisen van, van hun kippenhotel zouden mogen. Ze zijn echt naar gedragskundigen in Wageningen gegaan, kippendeskundigen. Van hoe wil een kip nog graag gehouden worden? Nou, dat hebben ze daar gedaan. Eieren zijn zo ietsje duurder dan, dan normaal, maar ze hebben daar een geweldig leven. Ik heb het zelf gezien. Oké. Okay. Wij wilden natuurlijk even weten of mensen zouden investeren in jouw project. Dus uh, hebben we het even gecheckt op straat? Nee, want ik ben nooit thuis. Dus wat moet ik dan met een kip in mijn achtertuin? Dan gaat hij de hele dag daar een beetje rondlopen en dan ben ik er nooit. Dat is toch zielig? Um, nou, best wel grappig. Um, mijn moeder die heeft heel veel met kippen. Die heeft heel veel uh, kleine beeldjes van kippen in haar huis. En uh, allemaal van dat soort dingen. Dus dat is best wel een grappige vraag. Ik denk dat als je aan haar vraagt, wil je dan... Een kip in je achtertuin hebben, dan zal ze wel ja zeggen. Ja, ik weet niet. Maar ik nu woon denk ik momenteel niet. Want er is niet zoveel ruimte voor, denk ik. Maar als ik een beetje een tuin met veel gras, zeg maar, dan wel, denk ik. Of ik daar zou in investeren? Ik, eh, ik vind het wel een heel erg goed idee. Maar een goed idee eh, werkt zichzelf, verdient zichzelf terug, toch? Dus eh, hoezo zou je daarin moeten investeren? En... Nou, als iedereen een kip in zijn achtertuin heeft... dan moet je dat ook allemaal gaan bijhouden, voeden. Het lijkt me heel niet praktisch. Ja, ik hoorde net uh, een beetje twijfels. Mensen moeten nog wennen ja, aan grappig, het idee. Ja, ze moeten echt aan wennen. Nou, ja. dat, dat begrijp ik ook heel goed. Want je bestelt een hok. Uh, je, je moet daar voeren naartoe. Mm -hmm. Je hebt echt een huisdier erbij. Overigens misverstand is inderdaad dat het zielig zou, zou zijn voor die kippen. Als je, de, als je niet daar voortdurend uh, mee... Uh, op pad gaat of wat dan ook. Of, mm -hmm. of de aandacht geeft. Maar je Met kan ze gewoon lekker laten scharrelen. Ja, die scharrelen gewoon prima. Die vermaken zichzelf uitstekend. Stel, iemand investeert in jouw project, in uh, Kipster. Um, wat levert het dan voor zo'n persoon op? Wat krijgt hij ervoor terug? Eieren. Eieren. Eieren. Eieren en gezelligheid. En je bent je GFT-afval voor een groot gedeelte kwijt. Het is toch altijd zonde om, uh, om eten, ook als uh, broodkorsjes of restjes of wat dan mm -hmm. ook. Om dat weg te gooien. Want als je, je investeert leuk, hierin, in krijg kip. je ook echt een kip. Ja, dat zeker. Is zeker. Ja, we, ja, zeker. We hebben, het is wel grappig om te zeggen dat we hebben op sociale werkplaatsen laten we met restmaterialen van, van bedrijven die producten maken, meubels bijvoorbeeld, mm -hmm. daar blijven platen over, heeft een ontwerpster, Lisanne Dulle, heeft een ontzettend leuk modulair kippenhok gemaakt. Dat wil zeggen, je kunt er één of twee of drie of vier of vijf hebben. We gaan ook naar scholen toe. Mm -hmm. Scholen kunnen er één leasen, als ze ja. dat zouden willen. We zijn in gesprek met een paar restaurants die het ook erg leuk vinden... om hun kakelverse eieren en zelfs kippenvlees... En want kun je gewoon... kunt natuurlijk ook slachten ja. om ze om, om dat gewoon achter het restaurant neer te zetten. En we zijn van plan en zelfs al bezig met een paar steden in Nederland... om echt een hele grote neer te zetten. Zodat in stad, de stad? In of bij de met stad. Met in de stad of alleen wel dan in de kooi? Nee, niet. niet. Nou ja, in een kooi, in een, in een, in een, grote kip, een groot kiphoek. Mm -hmm. Met zonnepanelen, noem het maar op. We hebben dat uitgewerkt. Uh, we hebben uitgerekend dat voor een stad van Haarlem, van, uh, van yeah, 150.000 mm -hmm. inwoners waar ik dan zelf woon, uh, dat we in, met één grote uh, kipster uh, voldoende eieren produceren om heel Haarlem het hele jaar door van eieren te voorzien. Né, inclusief ja. ziekenhuizen, uh, noem het maar op. Nou, een mooi project. Naar welke website kunnen we gaan als we willen investeren? OnePlanetCrowds.nl. Het grappige is, om, we kunnen dat heel concreet zien... of deze uitzending echt effect heeft. Hè? Oh, ojeet. Oh <laughs> ik ga uh, morgen eens even kijken. En ik ben benieuwd of, uh, of mensen geïnspireerd zijn geraakt. Want, nogmaals, ik heb, kan uit eigen ervaring spreken. Er zijn gewoon geen gezelliger, nuttiger, mm -hmm. aardiger beesten dan, uh, dan kippen. Oké, okay, en, en www.kipster.nl, is dat al in de lucht? Ja, is ook in de lucht. Uh, wordt uitgebouwd, maar daar, daar kun je zeker ook kijken. Hoe heet, uh, we uh... gaan op uh, 14 maart willen we de kippenrevolutie uitroeven. Mm -hmm. Dat wil zeggen, we gaan echt ook steden vragen. En wat ik al zei, we zijn er met een paar steden ook heel concreet bezig. Zelfs Schiphol gaat op een gegeven moment uh, uh, zijn eigen eieren... Dus Onze verslaggever is daar op dit moment. Nou, kijk aan. Alle eieren die daar gegeten worden... en dat zijn er miljoenen per jaar, kun je je voorstellen... En dat die is gaan dan dadelijk geproduceerd worden in de eigen kipster... in de krijgen. buurt van Schiphol. Ja. Maurits Groen van het Crowdfin project Kipster. Dankjewel dat je er was. En jouw eigen kippen trouwens, heel kort... Als die uh, oud uh, en grijs zijn, ga je ze dan ook in de overstoppen stoppen? Of? Nee, ik, uh, ik geef ze een keurige begrafenis oh, in de tuin. Oké, okay. wat, uh, wat netjes uh, van jou, Maurits. Dank je wel uh, dat je er was. Elke week... Dat is even iets anders dan kippen. Elke week zet ik het meest opvallende en meest besproken nieuws even op muziek. Dat uh, noem ik dan de Newsbeat. Deze week ging het natuurlijk over Plasterk. Die uh, had gelogen over de afgeluisterde 1,8 miljoen telefoontjes. Het was niet door de NSA gedaan, maar eigenlijk door onze eigen dienst. En die heb ik uh, op een uh, hele mooie plaat van Rockwell gezet.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 Ik bent verbonden met de voicemail van... Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Laat na de toon uw bericht achter. Hallo uh, Ronald, uh, met Kees hier van start. Uh, maar ja, dat wist u natuurlijk al. Ik uh, heb deze nieuwsbeat speciaal voor jou gemaakt. En uh, ik hoop dat uh, jij je voicemail ook afluistert. Hoe kan ik rijk worden door alleen maar uh, achter mijn bureau te zitten? Straks hoor je dat hier in uh, Start op Radio 1. Het is uh, twee minuten voor half zeven. Even kijken wat het laatste nieuws is op uh, de Twitters. Um, hashtag vaccinelichthoudergooier is populair. Erwin Lensing, de vaccinelichthoudergooier, is weer in het nieuws. Omdat hij als kandidaat staat op de kieslijst voor de Piratenpartij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nijmegen. Het bestuur van de Piratenpartij is daar niet zo blij mee... omdat ze in eerste instantie niet doorhadden dat het om hem ging. Ook een beetje dom natuurlijk. Hashtag so Sochi2014 is uh, populair. Natuurlijk omdat vandaag het oranje gevoel in één klap is aangewakkerd. Doordat de vijf kilometer schaatsen een geheel Nederlands podium kreeg met Sven Kramer... Op het hoogste part met uh, een gouden plak. En hashtag Flappy Bird is het uh, trending topic. De app, de, uh, het spelletje voor je smartphone, uh, is trending topic. Omdat de maker van het spelletje dreigt de game uit de App Store te halen. Hij zegt dat het niks met juridische kwesties te maken heeft. Maar dat de game zijn eenvoudige leven ruïneert. En even om te, uh, te zeggen hoe groot dit is. Deze game staat helemaal bovenaan in de App stores, Wordt tussen de 2 en 3 miljoen keer per dag. Gedownload. Dan uh, even naar het uh, nieuws hier in, uh, uh, van de internetkranten. Stromai is populair. Stromai is de grote winnaar van de belangrijkste Vlaamse muziekprijzen geworden. Bij de Music Industry Awards won hij in alle categorieën waarin hij was uh, genomineerd. Hij heeft onder andere de prijzen voor het beste album en hit van het jaar gewonnen. En Stromae, dat ken je natuurlijk van zijn keiharde hit Papa Oeite. Uh, Een 13-jarige jongen heeft bekend de brand in Hamburg te hebben aangestoken. Afgelopen woensdag kwam een vrouw en haar twee kinderen om het leven door de brand heel naar. Opvallend feitje, de jongen is lid van de plaatselijke jeugdbrandweerheel. En de Britse minister van Immigratie, Mark Harper, is opgestapt... nadat bekend werd dat zijn schoonmaakster niet de juiste papieren had. Ze was illegaal. In zijn ontslagbrief schrijft hij dat hij de gegevens van de schoonmaakster... beter had moeten concluderen. Maar hij heeft wel dus even zijn baan gekost. Dan eventjes kijken naar het weer. Uh, zo hier rond half zeven op uh, Radio 1. Ik zie dat wat buitjes overtrekken. Op dit moment wordt uh, Zeeland uh, en Noord- en Zuid-Holland uh, worden geraakt. Dus uh, ja, neem je paalplu daarmee uh, als je daar zit. Start met Kees Dorrestein. Mooi tijd voor de sport. Want iedereen kijkt eigenlijk een beetje richting Sochi op dit moment voor sport. Maar laten we Rotterdam vooral niet vergeten, want daar staat morgen de grootste tenniswedstrijd van het land, het ABN AMRO tennistoernooi, met als directeur de grootste tennisser die het land uh, ooit heeft gekend, Richard Krajček. Richard, goedemorgen. Goedemorgen. Vrijdag uh, maakt hij nog bekend dat uh, Andy Murray naar Rotterdam komt. Uh, hoe blij ben je dat je zo'n grote vis last minute nog eventjes aan de haak hebt geslagen? Ja, heel erg blij. Natuurlijk, uh, altijd mooi om zo'n wereldtopper te hebben. Maar natuurlijk, begin van de week hadden we uh, Wawrinka die uh, had afgezegd. Uh, mm -hmm. De afgehaaldste openwinnaar. En dat was niet helemaal fit. Nou, uh, uiteindelijk geen probleem, want die is zes al aangekomen in Rotterdam. Maar uh, begin van de week zag het toernooi er opeens heel anders uit. Ja, en, en maar toch zo'n grote naam binnengekregen. Uh, uh, wat moet je nou doen om zo'n tennisser naar jouw toernooi te krijgen? En je moet gewoon een beetje geluk hebben. Kijk, het moet in, het, uh, in zijn schema passen uiteindelijk. Heel simpel. En uh, daarna heb je nog een beetje financieel moeite eruit komen. Maar toevallig dezezelfde week had je ook het toernooi in Buenos Aires. Mm -hmm. En die had een veel grotere, uh, um, uh, zou ik maar zeggen, buidel. Maar uh, ja, dan kies je toch voor een toernooi. Hij uh, ja, speelt graag binnen. Hij heeft Rotterdam een keer gewonnen. Mm -hmm. Hij was in, uh, in Engeland. En, uh, van de week. Dus uh, ja, het is gewoon een beetje timing, een beetje geluk. En, uh, ja, maar Richard, ja. het heeft toch ook wel een beetje... Je bent een charmante man. Daar heeft het toch ook wel een beetje mee te maken, dat hij het je gunt? Ja, ik, ik hoop het. <laughs> ik hoop dat het meeenspeelt. <laughs> dus, uh, ik, heb, ik heb een goede band met heel veel spelers. En, uh, en ook Murray, ik, ik zie hem altijd te uh, spreken altijd... Met elkaar en uh, in december zijn in Miami, dan ben ik er ook. En dan uh, zie ik hem altijd trainen. En uh, zelfs mijn zoon heeft uh, in december even een paar minuten balletje met hem geslagen. Leuk. Dus, uh, misschien, uh, misschien heeft dat net geholpen dat, uh, dat Alec hem het laten winnen toen ze had... <laughs> Ja, dat klopt inderdaad. Want uh, even, even opgepast of jouw zoon uh, pakt Andy Murray uh, in. Morgen begint het toernooi dus weer. En wat kunnen we de komende week verwachten vanuit Rotterdam? Ja, ik denk dat we, dat we omdat we, zeg maar vorig jaar kon ik uh, niet Nadal Djokovic uh, zeg maar, naar, naar Rotterdam brengen. Dus hebben we het voor een heel breed deelnemersveld gekozen. We hebben nu uh, zeven spelers uit de top twaalf. Mm -hmm. Dus een heel breed, breed deelnemersveld. Dus we krijgen heel veel uh, wedstrijden met, uh, met uh, ja, absolute wereldtoppers. Dus dat is wel heel uh, gaaf. En maandag. Het gaat al beginnen. We moeten nog het schema maken. Maar ik weet wel zeker dat er minimaal één top 10 speler in actie komt op maandag. Mm -hmm. En uh, misschien wel meer. En um, ja, we gaan echt goed tennis zien. Dus dat is het mooie van dit uh, evenement. Uh, het is uh, heel veel uh, ja, top 10 tot 20 spelers. Mm -hmm. En uh, die gaan allemaal tegen elkaar strijden. Dus we gaan denk ik echt hele mooie wedstrijden zien. Mooie wedstrijden dus. Uh, Juan Martín Del Potro, die komt zijn titel verdedigen. Uh, denk je dat het hem ook lukt? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Kijk, hij, hij, hij heeft sinds de Franische Open niet gespeeld. Hij speelt de eerste ronde tegen dezelfde speler waar hij vorig jaar tegen speelde, Galmon Vies. Hij staat mm -hmm. nu de dertigste van de wereld. Maar hij is top tien speler geweest. En uh, hij staat um, ja, of in de halve finale of hij staat zelfs in de finale vandaag. Ik weet niet of hij veel heeft gewonnen. Mm -hmm. Maar is zeker een man in vorm. En uh, ja, Dat nog gaat de eerste wedstrijd in 2,5 week spelen. Dus ik denk dat het van die eerste twee wedstrijden afhangt. Als hij die doorkomt, dan, uh, ja, dan maakt hij natuurlijk een goede kans om zijn titel weer te verdedigen. Maar uh, hij gaat het heel moeilijk krijgen in zijn eerste ronde tegen Moffies. Ja, dat, dat geloof ik wel. Twee toppers uh, al tegen elkaar. Um, wat is jouw droomfinale nou? Ja, er zijn er twee eigenlijk. Uh, of de nummers 1 en 2 tegen elkaar. Dat is Belpotgo tegen Murray. Ja. Um, en de andere is één uh, van die twee spelers tegen een Nederlander. Dus ik weet niet hoe realistisch dat is. Maar dat is ook altijd mooi. Want dan krijg je heel erg emotionele betrokkenheid van het publiek. Ja. Als er een Nederlander bijna. En dat is maar... natuurlijk al gegroeid dan door de hele week. Omdat er dan één Nederlander het hartstikke goed doet. Ja. Zeker. Ja, ik kan 2008 herinneren dat uh, uh, Robin Haas kwartfinale uh, haalde. Nou, en dat, uh, dat uh, bracht zoveel teweeg. En, uh, dus dat was wel heel gaaf. Ja. ja, je zei net als een Nederlander in de finale komt. Er zijn drie Nederlanders die meedoen. Houta Gouloun, uh, De Bakker en Seisling. Uh, ja, wat verwacht je van ze? Want ze moeten, twee daarvan moeten al in de eerste ronde tegen een hele sterke speler. Ja, het, het wordt gewoon erg lastig. Want um, um, Seisling die moet eerst van tegen Casquet en dat is een top 10 speler plus die staat ook in de halve finale of finale deze week in het toernooi, mm -hmm. dus die is ook in vorm. en um, nou hoe te kloomen tegen iemand de kwalificatie op zich. Ja, uh, qua ranking niet de beste speler, maar wel iemand die twee wedstrijden heeft gewonnen dit weekend. Mm -hmm. En uh, Timo Le Bakker moet tegen nu ook een goede speler, is wel een beetje ziek geweest. Mm Hij -hmm. heeft uh, wel gespeeld van de week, maar is ze dubbel opgegeven. Dus ja, je weet het niet. Kijk, als, uh, als, als Houten Ballon en Zij zijn allebei een eerste ronde winnen spelen tegen elkaar, en heb je opeens een Nederlander in de kwart. Ja. Maar ja, als ze tegen zit, verliezen ze alle drie eerste ronde. dus... Ja, ik, ik kan daar geen zinnig woord uh, over, uh, over zeggen. Dus met een beetje geluk hebben we een kwart finalist. Maar uh, als het een beetje tegen zit, dan uh, ja, is het uh, dinsdag of woensdag uh, alweer klaar met de Nederlandse inbreng in de single. Ja, en anders moeten we maar even op de toppers gaan focussen. Nog even één ding. Ik, ik moet je eigenlijk uh, even feliciteren met jouw contractverlenging. Je blijft sowieso tot 2014 uh, toernooi-directeur, uh, uh, zag ik net. Um, ja, ja, waarom wil je dit uh, nog steeds zo graag blijven doen? Wat zijn het 2014 of 2017? Oh, ik zei 2014, maar ik, ik, ik keek heel snel over is het, het bericht het heen. Dit is het laatste jaar. <laughs> laatste jaar. Ah, 2017 dus. Ja, nee, nee, nee. inderdaad, 2017 moet de laatste zijn. Nou, ik. ik uh... Ja, tennis is natuurlijk mijn passie, daar hou ik van. Mm -hmm. en, um, en dit is een van de mooiste banen die, die er is in tennis. Plus in combinatie met een, uh, met een familie, uh, dus met uh, kinderen. Dus de kinderen worden nog steeds ouder. Ik moet zeggen, ze het steeds minder uh, leuk en belangrijk dat ik thuis ben. Maar um, ik, ik vind het erg mooi. Ik kan de, naar de toernooi nog steeds toe. Maar uh, ja, telkens maar, hoef ik maar er drie, vier dagen te zijn. Franse open, Wimbledon, de U.S. open... En je onderhoudt contact met de spelers mm. uh, in, in die tijd, uh, maar ook tijdens het toernooi. Dus, uh, ja, dus toen heb ik twee keer het gewonnen, waar ik als klein jongetje al kan. Dus dat ik hier toernooi er mag zijn, dat ik die kans heb gekregen van ahoy en Abin Amro, ben ik nog steeds uh, heel erg uh, blij mee. Dus, uh, en ik ben blij dat ik dan uh, een steentje kan bijdragen om dit toernooi een succes te maken. En blij dat je weer wat te doen hebt, aangezien je uh, thuis dus blijkbaar minder, uh, minder vaak nodig bent. Ja, inderdaad, ja. ja, ja. Ik, uh, ik, ik ga niet iedereen lastigvallen bij Ahoy van, oh, uh, heb je nog wat te doen voor mij? Ik wil wat extra doen, dus. Ja, inderdaad. Nee, ik, ik vind het erg uh, mooi om op deze manier bezig te kunnen blijven in, uh, in tennis. Nou, hartstikke uh, mooi. Uh, we gaan weer een spannende week tegemoet. Richard Krajcek, toernooidirecteur van AB uh, het ABNAMO Tennis Toernooi. Nu is het voor jou vooral, denk ik, lekker zitten op, uh, op de bank... en vooral hele mooie wedstrijden kijken. Uh, heel veel plezier ermee. Nou, <laughs> ja, hartstikke bedankt. En succes uiteraard, want je, je, als directeur heb je het ook nog hartstikke druk. Tot 2017 uh, ben je dat dus. Uh, Dank je wel. Dank je wel. Even uh, naar Judith. Judith is ondertussen bij de spoorwerkzaamheden rondom Schiphol. Dit weekend uh, is daar uh, namelijk bijna geen treinverkeer. Judith wilde die hardwerkende bouwvakkers graag belonen. Sta je al tussen de bouwvakkers, Judith? Nou ja, Kees, ik wil niet zeggen bouwvakkers. Het zijn spoorwerkers uh, waar we hiermee te maken hebben. En ik ben er door Wai naar, naar de keet gebracht waar de mannen even zitten... als ze even een moment van rust hebben. Wai, dank je wel daarvoor. Sowieso bedankt voor de rondleiding... Nou, graag gedaan. Eh, mag ik even nog naar binnen om de mannen een uh, croissantje aan te bieden? Nou, volgens mij vinden ze het nooit erg om een vrouw te zien, dus dat komt wel goed. Ah, nou kijk wat een geluk. Ik zal eens even kijken hoe, uh, hoe de sfeer er hier aan toe gaat. Een echte Kate. Uh, mannen, uh, goedemorgen. Hallo. Mag ik jullie een, een, een croissantje aanbieden voor het harde werken? Wat zegt u? Mag ik u een croissantje aanbieden voor het harde werken? O, dat mag altijd. Dat mag altijd? Ja, dat mag altijd. Okay. Hoe gaat het ermee? Goed. Ja? Ik moet nog beginnen. Ja. Oh, nou, nou, dan heb je nog een lange dag voor je. Ja, echt wel. Oh, dan gaat het. En het gaat dus daarom ook nog wel een beetje goed? Ja, het gaat altijd goed. Oké. Okay. Op tijd uh, rijden de treinen weer, dus dat is altijd goed. Ja, jij zegt op tijd rijden de treinen weer? Ja hoor. En dat is eigenlijk wel de belangrijkste vraag die we inderdaad willen hebben. Kunnen we maandagochtend, als we even niet wat minder, wat minder vrolijk zijn, dan kunnen we gewoon met de trein rijden. Daar gaan jullie voor zorgen. Ja. Afspraak staat bij deze. Goed nieuws, Kees, ook voor jou. We kunnen maandagochtend gewoon met z'n allen met de trein. En daarom ga ik de mannen hier een uh, lekker croissantje aanbieden. Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken. In ieder geval namens alle luisteraars van Radio 1. Mannen, gaat nog even zo door. Kees, terug naar jou. Ik vond het erg leuk om een keertje bij, uh, bij het spoor te kijken. En uh, volgende week uh, dan ga ik misschien wel weer naar een, naar een spoor of ergens anders naartoe. Je hoort weer van me. Bedankt. Nou ja, ondanks dat ze niet gingen, ging het wel uh, als een trein, hè. Vlauw grapje op de zondagmorgen hier om 10 minuten over half zeven op Radio 1. Je luistert naar Start. Ik vind het heel fijn dat jij met mij wakker wil worden. En uh, nou, Als je wil reageren op deze uitzending, moet je gewoon even twitteren. At Kees Doorstein. Dit is You 2 Ordinary Love. The sea to kiss the shore. The warms your skin.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 Love de soundtrack van de film Over het Leven van Mandela. Mandela, A Long Walk to Freedom, die uh, maakte U2 speciaal daarvoor. Singeltje eind vorig jaar, uit de november. Koekkoek. Nu eventjes uh, het nieuws uh, waarbij je denkt... kokok Precies, Hans zei het net al. Een uh, Britse man ging wel heel ver om zijn liefde te bewijzen aan zijn vriendin. Met de trouwring in zijn tas roeide hij samen met een vriend... bijna 5000 kilometer de oceaan over. Van de Grand Canaria naar Barbados om haar ten huwelijk te vragen. Op het strand. Uh, op zijn knieën ging die. En met de tocht roeide hij ook nog eens 175.000 euro bij elkaar voor het goede doel. Dus het is ook niet echt koek, koek. heel erg koek, koek. een Een uh, levensechtig... Cultuur van een halfnaakte man jaagt in Massachusetts. De studenten daar, de stuipen op het lijf. Het beeld staat buiten en is onderdeel van een expositie in een uh, lokaal museum. Maar dat valt dus totaal verkeerd daar. Inmiddels is er een partitie om het beeld weg te krijgen, al door ruim 300 vrouwen ondertekend. En uh, ik heb de foto uh, voor me. Hij, hij ziet er echt. Heel erg echt uit, best eng. Um, dus uh, ik zet hem even op Twitter, zodat jij hem ook kan zien. At Kees Dorrestein, tweet ik hem zo direct eventjes. Koek kook. En 30 dagen achter elkaar wakker worden, met nog geen idee wat je die dag gaat doen. Behalve dan dat het iets mega kek spectaculairs moet zijn. Nou, Joost Bieneman nam de uitdaging een maand geleden aan. Goedemorgen Joost. Goedemorgen. Nou, die maand is voorbij, de 30 dagen dus. Uh, was jouw leven daarvoor nou zo saai dat je dacht, ik moet elke dag iets spectaculairs doen? Nee hoor, maar nee. ik uh, wilde graag een uh, avontuur in uh, Nederland beleven. En uh, ja, op deze manier uh, kon ik uh, Nederland uh, heel avontuurlijk uh, beleven. Ik heb uh, ja, dus 30 dagen door heel Nederland gezworven om uh, ja, elke dag een uh, nieuw avontuur uit te voeren. En hoe besloot je dan dat, wat je die dag ging doen? Nou, ik uh, werd ge, uh, ja, geleid door mensen uh, via uh, de Sonoma Facebook-site. Mm -hmm. uh, mensen konden mij uh, ja, uh, de opdracht insturen die ik die dag zou moeten gaan uitvoeren. Want uh, voor mij is uh, avontuur, dat, dat komt echt op je pad. Dat, uh, dat, dat bepaal je niet zelf. Als je het van tevoren al hebt uh, uitgedacht van, nou, ik ga vandaag jumpen of iets. Mm -hmm. Dan ben je daar al mee bezig. Dat en dan, dan vind ja, je dan niet dit... kunnen. Ja, is het minder av ja, dan is het minder avontuurlijk. Nu kwam het echt op mijn pad en ja, ik moest die dag het gelijk gaan uitvoeren. En, uh... Heb je geen opdrachten zelf bedacht? Nee, helemaal geen nee, Nee, dat was ook juist het leuke eraan. Uh, mensen kwamen echt met de allergekste opdrachten, ook, maar ook met hele spectaculaire. En, uh, Zoals? Noem maar eens een paar. Ja, ik moest een keer uh, gaan waterskiën achter een uh, auto in een slootje. Nou ja, <laughs> ik bedenk het niet zelf. <laughs> nee, precies. <laughs> maar, maar bijvoorbeeld ook een uh, dag moest ik uh, verstoppertje gaan spelen. En uh, ja, dan denk je in het begin, nou is dat nou zo avontuurlijk? Maar ja, ik moest met 15 uh, verschillende mensen die ik niet kende... Uh, gaan, gaan doen. Dus uh, ja, om een groep bij elkaar te uh, vinden is, is lastig, best lastig. ja. En uiteindelijk uh, ja, heb ik echt een uh, middag gewoon onwijs veel plezier gehad met uh, wildvreemde mensen en zijn een soort van vrienden geworden nu. Uh. Oh, nou kijk wat, uh, wat leuk. En jij zegt, Je zegt je kreeg opdrachten die moest je die dag gaan, gaan fixeren. Je, je moest ervoor zorgen dat je die dag deed. Ja. Is er dan ook nog wel eens een opdrachtje mislukt? Ik had wel uh, een keer uh, dat het echt heel lastig was, uh, want ik moest het hoogste punt van uh, de provincie verhogen met 15 meter. Ja. En toen was ik in, uh, in Friesland, dus in, in Leeuwarden heb je een, hele, ja, een toren van 109 meter hoog. En die moest ik verhogen met 15 meter, maar uh, ja, ik daarna naar binnen en... Uh, ze gaven aan, ja, het is niet mogelijk om hier op het dak te komen. Want er zijn ook geen ramen. Alles is helemaal dicht gemaakt. Dus mm -hmm. ja, ik had een probleem. Nou, toen had ik een ballon, een heliumballon geregeld, die ja, met een 150 meter touw, zodat ja, ik 115 ah, meter plus. Slim. Ja. Maar uiteindelijk je het daar zo hard dat uh, hij, hij kwam niet hoger dan, dan 30 meter. Dus ja, dat was niet gelukt. Toen ben ik uiteindelijk uh, gaan denken, ja, hoe ga ik het oplossen? Ben ik naar een andere provincie gereden, of ben ik naar Utrecht gegaan. En uh, ja, daar lukt het wel op de Utrechtse Heuvelrug. Dus, uh, Joh, oké, okay, nou mooi. Dus, dus er is geen enkele opdracht gefaald? Nee, nee. de ene opdracht is wel beter uitgevoerd uh, dan uh, de andere. Sommige had ik, ja, bijvoorbeeld een, een vreugdevuur uh, moest ik maken... En ja, ik, ik uh, wilde gewoon echt zo'n onwijs groot vuur uh, maken. Dus ik mm heb -hmm. met brandweer gebeld en geprobeerd om een vergunning te krijgen. Maar ja, dat was allemaal dat niet mogelijk. Dat lukte dan weer niet. Precies, dus dan uiteindelijk heb je een, een groot kampvuur. En dat was ook geweldig. En Een hele leuke avond gehad. Maar uh, ja, soms... Uh... Soms, soms, pakken de opdrachten iets minder uit dan dat je gehoopt had in het begin. Maar, maar je hebt de 30 opdrachten in ieder geval gehaald, gefeliciteerd ja. ervoor. Je hebt de uitdaging, eh, het is geslaagd. Betekent dat nu dat je de komende 30 dagen gewoon lekker op de bank gaat hangen in je huispak? Nee, sowieso uh, is er, uh, uh, sowieso is er een sonnema eindfeest. En daar wordt de documentaire ook uitgezonden. Want die ben je nu aan het maken daarvan? Ja, precies. Ik ben nu druk aan het editen. En uh, nee, er komen ook weer nieuwe plannen aan. Ik uh, moet nog eerst een uh, kayak-evenement organiseren. En <laughs> daarna ben ik bezig met een nieuwe expeditie. Dus uh, ja, heel veel nieuwe plannen natuurlijk. Oké, okay, nou je bent er maar uh, druk mee, Joost Bieneman. De man die dus in uh, 30 dagen 30 spectaculaire avonturen heeft beleefd. Dankjewel en uh, goedemorgen.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 Nieuwe muziek speciaal voor jou hier op Radio 1 op de zondagmorgen. Uh, Daylight dus van Room 5 uit Amerika. En Adam Levine, die is de leadzanger van de band. En die zit best vol getatoeëerd. Nu heeft hij op zijn rechterschouder een tatoeage zitten. Dat moet een bloem voorstellen, denk ik. Maar ja, ik zie het echt, als ik goed kijk, ik blijf er een bloemkool in zien. Kijk zelf maar, Adam Levine heet hij. De paradijsvogel. Sommige mensen werken zich een slag in de ronde zonder ooit rijk te worden. Anderen zitten de hele dag een beetje op hun reet. En het geld stroomt binnen. Bardo Ellens begon acht jaar geleden met het opnemen van YouTube-filmpjes. En inmiddels verdient hij daar een dikke boterham mee. Verslaggever Martijn wil ook zo snel mogelijk een rijke tata worden. En zocht de paradijsvogel van vandaag Bardo op... in. Studio in Deventer. Jodep, we zitten nu in de tweede week van 2014 en ik moet direct iets bekennen aan jullie. BOOM! Jodep, gasten. Naar nou, dit soort video's van jou op YouTube kijken, dus ruim 2 miljoen mensen per maand. Zo'n video's als, als wat jij van Harry Potter vindt. 50 smoesjes om niet te hoeven leren. Leg mij eens uit. Waarom kijk hier in vredesnaam 2 miljoen mensen naar? Ik heb zelf ook geen idee. Dat, het, is, het, het stomme is, kijk, het enige wat in me op zou kunnen komen... is door te zeggen door mijn persoonlijkheid. En het klinkt ook weer zo, zo hoog. Uh, ik denk het wel, want het moet iets zijn. En het enige wat ik kan bedenken is de persoon Bardo. En ik vind het heel leuk dat mensen dat dan willen volgen, mij als persoon. Uh, Google vindt jou ook zo interessant dat zij reclamefilmpjes plaatsen voor jouw eigen YouTube filmpjes. Maar even tussen jou en mij, Bardo, kun je zeggen hoeveel je hiermee verdient? Nee, dat kan helaas niet. Dat is dus met. Ah, dat is niet zo flauw. Ja, dat is met Google. Dat is echt super officieel. Als ik dat zou, als ik je dat vertel, moet ik je vermoorden gewoon. Nou, dat zou wel een goed filmpje worden, toch? <laughs> dat dan weer wel. Sowieso bnn reporter. Ja. Oh, ik voel hem wel hoor. Yo, wat heb ik gasten. Oh. Mooi! Mag deze. ik ziek groen We staan bij een houten ladenkast die hij net opentrekt. En dit is allemaal. fanmail. En het zijn drie laden die vol gevuld zijn met allemaal brieven van kijkers. Je hebt ze nog niet eens opengemaakt. Nee, ik, ik pak hier gewoon een. En even kijken. What the fuck? Heb je ook echt een soort van liefdesbrieven? Ik heb er al een paar gehad. Ik heb ook wel eens gehad in het echte leven, maar dat is echt heel eng geweest. Een meisje, dat was een beetje een autistisch meisje. En die was helemaal in zichzelf en die zag mij en die stond vol stil. Keek me recht in mijn ogen aan en begon gewoon te shaken en moeilijk te doen. <laughs> en dat was zo weird. En het is ook raar in de trein als je dan ergens naartoe wil gaan en je hoort in één keer... Zit die nou geld in nou? ook? Deze is nep. Oh, is nep. Dat, dat is een briefje teken. van 100 euro, maar... Leuk hè? Ja. Oké, okay, nou, ik zou zeggen: laten wij even lekker een filmpje maken. Want ik heb op zich wel zin in en behoefte aan snel geld. Nou, ah, laten we even beginnen dan, kom. Jorub, welkom bij deze nieuwe video. Ik ben hier vandaag met. Met Martijn. Uh, hallo. Ja. ja, met Martijn van BNN. En wat doe jij hier, Martijn? Nou, om eerlijk te zijn, uh, Bardo, ben ik hier om uh, snel geld te verdienen. Ik had gehoord dat jij nogal uh, uh, goed verdient aan uh, deze kulfilmpjes, ja, cool eerder gezegd. Uh, <lacht> en hoe doe je dat? Nou, door mijn kijkers te vermaken. Hallo kijkertjes daar. Nou, ik zei hier dus met Martijn van BNN. Hij is een interview aan het houden nu. En um, wij dachten dat het leuk is om een video voor jullie te maken. En daarom ben ik hier vandaag op deze Bardos Donderdag met Martijn. En dat was het eigenlijk van Martijn... Um,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 er zit filmpjes te maken en dat je daar zoveel geld mee verdient? Ja. ja, dat uh, voel ik me zeker. Maar ja, ik voel me wel een luie gelukkige flikker. En dan dat maakt alles weer goed. Het is een zo raar, absurd leven. Ik kan gewoon doen laten wat ik zelf wil. En dat is voornamelijk eigenlijk uitslapen. De luie flikker en paradijsvogel van vandaag Bardo. Martijn die uh, sprak met hem. En uh, van paradijs gaan we naar vroege vogels. Menno, Menno. je zit Kees, weer klaar. Goedemorgen. Ja, we zitten weer klaar aan het, uh, het Naardermeer. Het, uh, het wordt een mooie uitzending. Uh, ja, we hebben onder andere een bijzonder verhaal over een, een man in Rotterdam. Een gepensioneerd bioloog. Heeft een prachtige groene tuin. tuin. Heeft een paar jaar geleden nog een, uh, een prijs gekregen voor de groenste tuin. En uh, nu moet hij hem gaan, uh, gaan snoeien. Ah. Hij, ja, hij krijgt klachten van de buren. Er groeit allemaal bamboe voor de ramen. en Het is een enorme wildernis geworden, vinden ze. Dus de wooncorporatie heeft hem nu opgedragen zijn tuin te... De bijl moet erin. En dat gaan we ze nou recht laten horen, hoe dat, uh, hoe dat gebeurt. Oh, en verder het gaan gebeurt we live in de uitzending. Het gebeurt, nou, het gebeurt allemaal live in de uitzending. Natuurlijk, <laughs> we staan er hierbij en uh, we kijken ernaar. En we gaan uh, vuursalamanders uh, verplaatsen in een plek, op, plek in Limburg, in Bundarbos. Daar worden ze bedreigd, er heerst een ziekte. Mm -hmm. Ze moeten eerst allemaal weg, netjes in hokjes. En dan... Uh, gaan ze proberen het probleem op te lossen. Nou, dat dus allemaal in uh, Vroege Vogels. Dankjewel, Menno. Veel plezier. Tot 10 uh, uur Vroege Vogels dus op uh, Radio 1 hier. Volgende week ben ik er gewoon weer, hoor. Met start en allemaal hele leuke reportages van BNN University voor nu. Klaar is Kees en uh, tot volgende week. En fijne zondag nog. Goedemorgen. K